Doe maar! Ik hoorde hier voorbij komen. Uh, ja, en, uh, natuurlijk een beetje de roots hier in de regio. Want uh, die vriendin komt uh, natuurlijk uit, uh, uit Tilburg. Woont nou volgens mij in Amsterdam. Ja, dacht ik ook. Ja. En uh, heel erg solo bezig en zo. En dit was eigenlijk een versie die uh, ja, niet uit het verleden. Want dit was weer een nieuw soort mix. Een nieuw soort versie die we hoorden hier bij de lokale omroepen. Welkom in elk geval bij de show. Vanavond uh, de gast uh, Greg Aman. Uh, een band van, van veraf. af. En ja, de eerste indruk, ze hadden dan in het eerste gesprek gezegd, dat zijn koeien. Ja. <laughs> en uh, ja, dan dat het eigenlijk best wel een gezellig dorpje is waar we nu zijn, hier in, uh, in Groningen. We hebben net een liedje voor jullie gedraaid, My Familia. Jullie zijn familiemensen? Uh, ja, ik sowieso heel erg. Dus, uh, nou ja, we zijn ook familie, laat me zeggen. We dus, uh... zijn een grote familie. Ja, ja, ja, ja. ja, ja. Ja, maar waarom is dat belangrijk, familie? Ja, ik denk dat dat het belangrijkste is wat je hebt eigenlijk. En dat daarna vrienden en zo en dingen. Maar ik denk als je gezin hebt met kinderen, noem het maar op. Dat dat wel op nummer één staat. Heb je dat? Ja. Heb je kinderen? Ja, ja, ja, ja. Hoeveel? GELACH uh, <laughs> Ja, ja, dat is een moeilijke vraag. Een? Ja, papa. Ja, papa. Trommigen erop. Nou ja, ik heb er zes. Zestig? Ik ja. Oké. Okay. Nou ja, dat is toch niet zo gek? Nee, het is gewoon normaal. Ja, er zijn genoeg gezinnen die, die, ja. uh, waar, waar zes kinderen zijn. Vroeger had je wel eens mensen en gezinnen met negentien kinderen. Ja. Huh? Ja. ja, maar de tijden zijn wat dat betreft wel iets anders geworden. Ja, ja en laatst zag ik het ook nog op tv, een gezin die had twintig kinderen. Ja, ja, dat klopt. Ja. Dus het is wel gezellig altijd. Ja, ja ik wil altijd een elftal zeg maar, reserve spelen. Oh, dan moet je nog even. Ja. ja, ik wil <laughs> nog even doorgaan. Maar dan ben je wel jong vader geworden. Ja, heel jong vader. Ja, klopt. Het is een grote dus verantwoording. Maar, ja, ja, maar ik vind het uh, ja, het mooiste wat er is. Dus uh, daar is ook dat nummer uit ontstaan, zeg maar. Ja. Ja. Ze luisteren ook vanavond? Uh, ik denk het wel, ja. Ja, nou ja, na de hand kunnen ze natuurlijk ook terugluisteren. Ja, ja, ja, ja precies. Ja, maar maar dus... ik denk wel dat ze luisteren. Maar ze zijn wel trots op jou? Ja, dat sowieso, ja. Hoe no, oud is ze... de oudste en de jongste? Uh, de jongste is net uh, ja, een maandje of twintig, zeg maar. En uh, de oudste is uh, 28. Wow. Oh. En daar zit het nog wat tussen? En daar zit er nog wat tussen, ja. En allemaal gewoon allemaal thuiswonend? Of? Uh, mijn oudste dochter niet meer, maar de rest uh, woont zeg maar nog bij mij, ja. ja. Leuk. En jij, Ja, leuk, lekker druk. Uh, ja, ik heb drie kinderen. En uh, ja, ik zie ze alleen niet zo. Ik heb weer een heel ander leven als uh, hem, zeg maar. Met exen en doen... Ja, maar we nou Zullen we er nou niet te veel over hebben? Maar uh, nee, voor mij hoeft is het ook iets niet moeilijker. Hoor. Maar uh, ja, ik vind het wel belangrijk natuurlijk ook. Ja. Het is uh, je eigen bloed, zeg maar. dus uh, ja, dat, ja. Dus, dat is met, uh, met, Ik denk sowieso in die culturen dat het uh, best wel veel leeft. Ja. Misschien wel en, leuk door de muziek dus. dat ze jou toch... Uh... Ja. Ook als het nee. contact minder is, kunnen horen. Ja, precies. Ja, maar dat weten ze allemaal wel ja. wat ik aan het doen ben. En weet ik het allemaal. Dat soort dingen, dat weten ze allemaal. Zijn ze allemaal wel, wel bewust van. Ja. Dus, maar ik denk dat het sowieso meer in die uh, landen. Net met Curaçao. Ik heb ja. altijd wel contact met Curaçao. Met familie altijd wel, worden dingen altijd doorgegeven. Oh, Al hebben we minder contact. wordt wel altijd doorgegeven. Met, dat is er aan de hand. Dat is een hand. Ja. En die er ja. goed. Het eh, ja. houdt dus dat, elkaar dat houdt ja. heel ja. erg op de hoogte. Weet je wel? Ja. Al zijn de afstanden groot. En zodra er iemand van Curaçao in Nederland is, dan is pas weer een nichtje van me op bezoek geweest en zo, weet je wel. Dus dan, dan gemieten we toch altijd weer uh, in Nederland, zeg maar, in Den Haag. Of ze komen naar Katwijk. Dus dat ja. is altijd wel. Uh... Maar we zien elkaar niet vervaren in, in de tegenstelling als Krek. Die hebben alles dichtbij. Hè? En ik heb nee. alles uh, in Den Haag. En uh, uh, weet je wel, uh, Rijswijk. En op Curaçao zelf woont nog een deel van mijn familie. Dus dat is toch allemaal even moeilijker. Weet je? Dus ik ga uh, pas in januari. Pas weer naar Curaçao toe. En dan zie ik pas weer mijn tante. Uh, weet je wel, en uh, mijn oom. Dus. En in speelt Heimwee dan geen rol bij jou? Nee, nee, nee, want ik, ik ben een adoptiekind. Dus ik ben echt in Katwijk echt opgegroeid door Nederlandse ouders. Dus, dus vandaar, dat, dat heb ik niet zo... Heimwee naar Curaçao-Nederland. Vandaar die, uh, die achternaam, laat maar zeggen. Dus vandaar die achternaam. Ja, <achteraan>. ja. <lacht> <lacht> <lacht> Achtergelaten. Ja. Uh, ja. Dus ja, dat is van uh, mijn adoptieouders, zeg maar. Ja, dan okay. moeten we toch even zeggen dat het schaap is. <lacht> ja. ja. Nee, hè? Uh, mag dat niet? Ach, ja, jammer. Uh, ja, nou, ja, ja, ja, is ja, nu ja, al gebeurd. Ja, ja. ja. Nou, dat moet, ja, ja. moet ik heel eerlijk toegeven. Jij roept het ook af, hè? Ja. Wij, wij proberen. Van zeg het, zeg het. Gebouwelijk ja. het Gebouwelijk ja. jij. Ja. Nou, ja, ja, ja, nee, ja. En we ik wilde heb... er geen grapjes over nee. maken. Hahaha. ai, ai, nou ja. Nou, zullen we naar muziek gaan. Ja, goed, dan doen we ze zaak nieuws even hier, hier in de buurt en landelijk. Wat dat zouden we ook nog doen, hè? Yeah. Goed, oh, we gaan muziek okay. ziek draaien.